Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Utrecht Centraal staat vol met gestrande reizigers die geen kant op kunnen. Door een stroomstoring is het treinverkeer van en naar Utrecht helemaal stilgevallen. Het advies van ProRail... Ja, we raden natuurlijk iedereen aan om de reis te goed goed in de gaten te houden en waar mogelijk om te reizen... Uh, en, uh, ja, en, en, en, en uiteindelijk uh, proberen we natuurlijk de mensen zo snel mogelijk weer thuis te krijgen. Omdat Utrecht zo'n belangrijk knooppunt is op het spoor, hebben ook andere trajecten last van de storing. De NS roept mensen op om hun reis uit te stellen en kan nog niet zeggen wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Vandaag is een van de grootste NAVO-oefeningen ooit begonnen. Nederland heeft zo'n 5.000 militairen gestuurd. De NAVO-landen oefenen op verschillende plekken in Europa om ervoor te zorgen dat ze op elkaar zijn ingespeeld als een van de NAVO-landen wordt aangevallen. De oefeningen duren nog tot en met juni. In totaal zullen er bijna 90.000 militairen meedoen uit verschillende landen. In Cameroen is een grote vaccinatiecampagne tegen malaria begonnen. Het gaat om de eerste ter wereld. Malaria is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie één van de dodelijke ziektes in Afrika. Ieder jaar overlijden er zeker 600.000 mensen aan, vooral kinderen. De eerste prik is dan ook symbolisch gezet bij een baby. De malaria-vaccins komen later dit jaar ook in 19 andere Afrikaanse landen beschikbaar. En vanavond wordt in Engeland een voetbalwedstrijd gespeeld met opvallend veel Nederlanders op de tribune. Het stadion van Premier League Club Brighton is voor een groot deel gevuld met Zeeuwen. Vanuit Zeeland is er een bus vol fans naar Engeland gereisd om hun lokale held aan te moedigen. Jan Paul van Hekken uit Nou ja, Het is uh, zag je aan de nationale dorpsheld natuurlijk worden. Het is natuurlijk toch een, een jongensboek. Ja, heel trots. Enorm trots. Uh, hij is natuurlijk iedereen bij ons erg uh, Altijd met voetbal bezig. En uh, ja, dat eentje van ons dat, dat gered heeft. En uh, hij nu profvoetbal speelt in de Premier League. Uh, ja, is ongelooflijk natuurlijk. De wedstrijd van Brighton tegen Wolverhampton begint om kwart voor negen. Het is nog niet duidelijk of Van Hekke ook gaat spelen. Dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen begint zonnig. Daarna regen. En het wordt een graadje of tien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friezen van de ANWB. Op de weg gaat het prima in onze regio. Maar tussen Amsterdam en Utrecht. Tussen Amsterdam en Gouda. En tussen Utrecht en in Bosch rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Spelen. Kan dat? Dat kan. Oké, okay, nou, uh, wacht even, wacht even. Um, want, uh, ik heb hier op het lijstje staan, uh, on and on bijvoorbeeld, uh, dames en heren, even opgelet, want jullie microfoons staan ook open nu. Ja, we zijn er. We zijn, ja, ja uh, is goed. Uh, on and on heb ik nog, en uh, wat is het? Uh, Teken over by the Haze. Yes. Ja. En wat zouden jullie dan nog kunnen spelen als extra nummer? Dan, uh, dan no hebben we veel. de vijf. Wat zeg je?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 ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe die dan precies is ontstaan dat is denk ik gewoon wat als je ons vijven bij elkaar zet dan komt er kennelijk dit nou hebben jullie Merel in de gelederen dus die klinkt soms als een nachtegaal ja dat is wel een leuke woordgrap. ja maar maar is dat ja dan moet je wel heel kritisch op zijn met de stemmen in dat opzicht toch ja ja klopt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 De een is net iets beter in het een en de ander in het ander. En daardoor vullen we elkaar heel mooi aan. dan heb je eigenlijk een heel mooi pakketje waarmee we echt vocal harmony. of eigenlijk close harmony. Close doen. harmony, ja. ja dat, dat, dat doet mij denken aan de Les Humphries Singers. om maar even een voorbeeldje te noemen. Ik uh, ben al even de titel van, uh, van een van die nummers kwijt. Maar weet dat mijn moeder vroeger had zo'n cassettebandje en er zat soms wel eens de Les Hupfries zingers in. En wat is dat nou allemaal? Dus ik heb dat al eens een beetje af uh, zitten luisteren, maar dat voelde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 En uh, toen hebben ze de nieuwe single gepresenteerd. En wij waren de eerste die mochten laten horen. Ja, dat vonden wij weer heel erg leuk. Hier is hij nog een keer. Uh, nou goed. For me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 Light, barely alive. It's been a long, long, long, long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 It's something I should fight. It keeps me up all night. Not sure what I should say.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 Ik heb het over deze punk, nou ja, postpunk-band. Thames en Mr. Postman.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 that's my home i'm running up hills and i'm stepping over stones i'm crossing every bridge Dat was on en on Daar zit natuurlijk uh, die clip bij. Nou, maandag uh, op onze website zullen we die clip natuurlijk ook meteen in het uh, hele verhaal meteen gaan meenemen. Maar we hebben er nog eentje en dat is meteen ook de laatste voor vanavond.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 Ground. I should have run away and not look back I knew and it now it's way too late for that You know so well what you've done to me You've done it thousands of times before You love seeing how you ruin me You break me down and make me yours I don't even struggle no more I know it's no use You pull me in close to insanity away from me into paradise, paradise, it was a suicide click, I didn't stand a chance, I knew it I'm hey.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 Uh, Theatraal, uh, zo kan je het uh, bijna omschrijven, deze muziek van Hik P. En wie zijn dat? Nou, eigenlijk uh, zijn uh, de twee Tom Ratsma en Abir Haman... degene die die band ooit uh, zijn begonnen. Uh, maar daarvoor hebben zij ook al een uh, geschiedenis uh, gehad in een band. En die band die heeft ook nog meegedaan aan de Rob Daar wordt. Sterker nog, ze hebben hem zelfs weten te winnen, dat is Nemzis...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 te vinden. Wat is dat? Ja, het wereldwijde web, dat noemen wij? Het internet? Ja, ja, nee. Schat. Dan moeten misschien het woord geven aan onze social media manager hier. Oh, ja, ik oh ben, ben, uh, jij, ben jij social media baas? Ik uh, heb die zaak een brood? beetje op me genomen, inderdaad. Ja. Uh, dus als je me constant op mijn telefoon zag op de beelden vanavond, <laughs> dan was het ons ja, Instagram. Was dat mij, uh, ja, ja. Ja. ja, nee, we zijn zeker te vinden op het World Wide Web uh, MarbleWaves.com, onze website, maar uh, ook op YouTube staan een aantal van onze videoclips, waar Evelien het net over had, ja. uh, op Instagram en Facebook en natuurlijk ook op Spotify en alle andere streaming services om gewoon de muziek te luisteren. Ja. Mis ik belangrijke dingen. Instagram Marble Waves Music. YouTube. Face op onze Facebook uh, Marble Waves Official. <laughs> en uh, YouTube gewoon Marble Waves. Ja. Ja. En uh, Spotify en Deezer. Marble Waves, zoek ons op. <laughs> en we hebben ook een hele mooie vinylplaat plaat. En uh, cd's. En sokken. En uh, all uh, allerlei complete merchandise. Merchandise is yes. al ja. Ja. Ja, maar Dat is wel belangrijk. Gewoon like ons even. En dat op Spotify.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 Melden bij ons. Oké, okay, dat waren ze Marvel Waves. We gaan nog even een gerichte plaat laten horen. Vorig jaar uitgebracht: The Mira en The Danger of Freedom.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 words about